Nou, ik ga hoe laat is het tien voor zeven. Veel plezier, dankje. Tot vanavond. Juffrouw Janssen? Meneer Koning, hartelijk welkom in Horst Sevenum. Ik was nog even bang dat u niet komen zou. U zult wel denken, waar is nu Horst en waar is Zevenum? Maar dat zit zo, Horst ligt daar en Zevenum ligt daar en waar u hier bent, daar heet het elfde Hoek.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 En je gaat ervan uit dat de rotwerkjes het hoogste beloond moeten worden... dan zou die zeggen... Heel hoog. Ja, dat is natuurlijk wel een heel sterk argument.